7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Energietarieven gaan omlaag. Schadeclaim na besmetting Salmonella-Zalm... en voorzitter Europarlement wil Europese regering. De energierekening gaat volgend jaar omlaag. Een gemiddeld huishouden zou zo'n 80 euro per jaar besparen op energie. Bij Eneco en Nuon gaan de tarieven omlaag en volgens het AD bij Essent ook. De prijzen dalen doordat de gasprijzen de afgelopen tijd wereldwijd zijn gedaald. Overigens gaat de belasting op energie volgend jaar waarschijnlijk wel omhoog. En het is nog niet duidelijk wat het effect daarvan is op de aangekondigde meevaller. Mensen die vorige maand ziek zijn geworden door het eten van besmette zalm... eisen een schadevergoeding van vishandelaar Foppen. Bij letselschade Drost hebben zich tot nu toe zo'n 20 mensen gemeld. Ze belanden allemaal in het ziekenhuis na het eten van zalm... die was besmet met salmonella. Volgens de advocaat eisen ze een vergoeding voor inkomstenverlies... gemaakte ziektekosten en ook smartengeld. Het gaat volgens hem hoog, hoogstens om enkele duizenden euro's. Door de salmonella-besmetting werden zeker 550 mensen ziek... van wie er ongeveer 200 in het ziekenhuis belanden. Twee mensen zijn na het eten van besmette zalm overleden. Voorzitter Schulz van het Europees Parlement wil dat de Europese Unie meer macht krijgt ten koste van de nationale regeringen. Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant op de dag dat de Europese leiders bijeenkomen op een top in Brussel. Volgens Schulz leveren zulke bijeenkomsten weinig op omdat de regeringsleiders beleid met een veto kunnen wegstemmen. Hij zegt dat het Europese belang de afgelopen jaren is verwaarloosd omdat leiders geen macht willen inleveren. Schultz pleit voor een Europese regering die zich inzet voor de internationale handel, de muntunie, migratie en milieu. Zolang die regering er niet is, blijft de EU voortmodderen met de crisis, zegt Schultz in de krant. Veel Grieken staken vandaag opnieuw tegen de bezuinigingen. Onder meer taxichauffeurs, leraren en luchtverkeersleiders leggen het werk neer. De Griekse regering bereidt een bezuinigingspakket voor... van meer dan 11 miljard euro om de trojka tevreden te stellen. Het IMF, de ECB en de Europese Commissie geven alleen nieuwe noodsteun... als de Grieken verregaande bezuinigingen doorvoeren. De landelijke staking valt samen met de eerste dag van de Eurotop in Brussel. Daar praten regeringsleiders onder meer over de toekomst van de eurozone. In New York is een man uit Bangladesh opgepakt die een bomaanslag wilde plegen op het gebouw van de Federal Reserve Bank. De aanslag mislukte omdat undercoveragenten van de FBI de man namaakexplosieven hadden gegeven. De 21-jarige man uit Bangladesh kwam begin dit jaar naar de VS met het doel een aanslag te plegen. Er komen gespecialiseerde rechters voor mensenhandelzaken... dat hebben de Nederlandse rechtbanken besloten, meldtrouw. Als enkele rechters zich kunnen specialiseren... kunnen ze meer expertise opbouwen met mensenhandelzaken. En dat is nodig omdat de wetgeving op dat gebied complex is. De noodzaak voor speciale rechters blijkt aan een rapport... van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel... dat vandaag de minister Opstelte wordt aangeboden. Daarin staat dat rechters in vergelijkbare zaken... soms totaal andere straffen opleggen.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 De Chinese economie is in het derde kwartaal met 7,4 gegroeid. En dat is de traagste groei in ruim drie jaar. In de afgelopen decennia had China groeicijfers van rond de 10 China heeft al zeven kwartalen op rij last van afzwakkende economische groei. Door de Europese schuldencrisis en het slechte economisch herstel in de VS... is er nog altijd minder vraag naar Chinese producten. Steeds meer sponsors trekken hun handen af van Lance Armstrong. Door het dopingschandaal stoppen bedrijven de samenwerking. Na kledingsponsor Nike verbreken ook fietsfabrikant Trek... en de Amerikaanse brouwer van Budweiser Beer het contract met de wielrenner. Volgens de fietsfabrikant zijn de conclusies van het Amerikaanse antidopingbureau USADA duidelijk. Trek zegt teleurgesteld te zijn in Armstrong... Een sportschool, waarvoor die reclame maakte, zegt zo snel mogelijk alle verwijzingen naar Armstrong in het reclamemateriaal te verwijderen. Dan is weer nog. Vanochtend wisselend bewolkt en vooral in het noorden en westen nog wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, in het oosten af en toe zon. En het wordt 17 graden in het noorden van het land tot lokaal 21 graden in het zuiden. Morgen opklaringen en zonnig, dan wordt het 17 tot 23 graden. ANEB verkeersinformatie Vooral aan de zuidkant van Rotterdam is veel vertraging. Op de A15 richting Europoort er staat voorknopend Vaanplein 4 kilometer. Een stuk verderop tussen Pernis en Rosenburg 10. Stond daar een tijdje een kapotte auto, maar de rijbaan is vrij. Ook op de A4 loopt het nu vast vanuit Vlaardingen... tussen knopend Ketelplein en knopend Benelux 5 kilometer. De nou, 28 valt op van Zwolle naar Utrecht. Daar staat tussen Nijkerk en de afrit Maarn 9 kilometer Viede. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij.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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Een 21-jarige man uit Bangladesh die banden zou hebben met Al-Qaeda... stond klaar om een bom te laten ontploffen in New York. Maar die bom had hij gekocht van de FBI. Wist hij alleen zelf niet, hoort er zo meer over. Eerst naar de zalm ellende. 18 mensen die besmet zijn met de Salmonella bacterie. Na het eten van zalm van de firma Foppen uit Harderwijk. dienen een schadeclaim in. Ze willen smarte geld en een vergoeding voor gemiste inkomsten. en gemaakte kosten. Daar gaan we praten met letselschadeadvocaat Imer Rost. Goedemorgen. Goedemorgen, letselschade-expert is het. Expert. Goed, ja. Meneer de expert, wat voor klachten hebben deze mensen? Nou, deze mensen hebben over het algemeen klachten van. zeer ernstige buikpijn. Het zeg maar gekluisterd zitten aan het toilet, zich helemaal niet lekker voelen. U moet zich voorstellen dat een van mijn cliënten... Uh, daardoor van de trap is gevallen, een breuk heeft opgelopen. Kortom, toch wel heel erg ziek. Ja, heel erg ziek. Um, dat laatste geval, daar kan ik me veel bij voorstellen, meneer Rost. Maar, um, ja, maar een beetje op het toilet het, het... zitten, en is dat nou allemaal zo heel erg? Hoe, hoe lang hebben die ik... mensen daar last van gehad? Nou, de mensen hebben, die zich bij mij gemeld hebben, hebben vijf tot acht dagen in het ziekenhuis aan een infuus gelegen. Okay. Dus dat geeft toch wel aan dat het om een heftige aandoening gaat. En, en wat vragen zijn nu van de fabrikant Voppen, van de firma Foppen? Nou, er zijn eigenlijk twee elementen die je terug ziet komen: Eén, een vergoeding voor de kosten die u ook al in de uitzending hebt genoemd. En twee, om een heel nadrukkelijk maatschappelijk signaal af te geven dat het niet zomaar kan dat. Een fabrikant als FOPPEN, maar ook andere fabrikanten natuurlijk, ongestraft met salmonellabus, met voedsel in de voedselketen kunnen brengen. Ja, en de kosten die wij in de uitzending al hebben genoemd, niet iedereen. Uh, <laughs> heeft de hele ochtend geluisterd. Kunt u even aangeven welke kosten nou, het dat gaat, zijn? Het gaat natuurlijk om smartengeld. Een vergoeding voor uh, de smart die men geleden heeft... Uh, door de pijn en de ellende en de langdurige toch wel ziekenhuisopname. Daardoor hebben uh, mensen niet kunnen werken? Of, waar moet ik dan aan denken? Ja, mensen hebben niet kunnen werken. Hebben daardoor inkomensschade opgelopen. Maar er zijn nog steeds mensen die weliswaar lang in het ziekenhuis... hebben gelegen en weer thuis zijn. Maar nog steeds niet kunnen werken omdat ze heel slapjes zijn. En sommige mensen zijn toch enkele kilo's afgevallen. Meneer Drost, dan moet dat wel uh, zeker zijn dat dat door de van Foppen komt. Is dat aan te tonen? Ja, ik ben het helemaal met u eens. Het moet natuurlijk wel uh, zeker zijn dat het door de zalm van uh, Foppen komt. Uh, mijn cliënten hebben allemaal in het ziekenhuis gelegen. Daar is, een, uh, is ontlasting afgenomen, is bloed afgenomen... waaruit onomstotelijk is vast komen te staan... dat ze besmet zijn met de Salmonella-bacterie. En die zalm die ze gekocht hadden was van Foppen. Ook dat is gecontroleerd? Uh, de zalm die ze gekocht hebben is in alle gevallen van FOP en ook dat is gecontroleerd. Er zijn zelfs nog mensen die nog een kassabonnetje hebben van drie weken geleden waaruit blijkt dat ze de zalm gekocht hebben. Ja. Uh, gebeurt volgens mij niet zo vaak hè, dat er uh, zo'n gezamenlijke schadeclaim wordt ingediend uh, als het gaat om uh, voedsel? Nee, dat komt niet zo heel erg uh, vaak voor. Er zal natuurlijk wel aangetoond moeten worden... dat in de voedselketen iets verwijtbaar mis is gegaan. En in deze zaak is gebleken dat bij een vestiging van de firma Foppen... in Griekenland in het productieproces iets misgegaan is. Namelijk, men heeft daar poreuze schalen gebruikt... waarop de zalm heeft... Uh, gelegen. En dat is een heel goed voedingsbed voor de salmonella besmetting gebleken. Dat is verwijtbaar. Dat is onrechtmatig. Dus de firma Foppen is daarvoor aansprakelijk. Ja, de firma Foppen is daar open over geweest. Heeft dat ook wel eenmaal uh, verklaard? Is dat dan wel zo handig geweest? U bent uh, expert. Nou, kijk... Um... Hoe je het ook bent of keert, het is ons vak. Dus daar waar mensen zich melden... Uh, waren wij natuurlijk sowieso op zoek geweest... naar de reden van de aansprakelijkheid. En daar waar het om salm ligt... ja, dan mag je er toch in principe al van uitgaan... dat er sprake is van ergens iets in de voedselketen... wat onrechtmatig is. Ja, ja, maar ik wil toch nog even weten... van, want nu je met schadeclaims gaat komen... schikt dat dan bedrijven af... om zo openhartig te zijn over dit soort zaken? Bent u daar nou niet bij voor? Nou, weet ik niet. Kijk, we leven inmiddels toch wel in een cultuur dat we heel openlijk zijn. En ook de firma Fopper is er natuurlijk bij uh, gediend dat dit incident zo snel mogelijk wordt vergeten. Dus ook in commerciële zin is uh, volstrekte openheid natuurlijk voor iedereen van belang. Interessante zaak voor u, kan ik mij voorstellen voor uw bedrijf, meneer de Rost? Nou, um, in zekere zin natuurlijk wel. Aan de andere kant is het zo dat het gaat om hele kleine schade. Uh, maar hoe je het ook went of keert, de firma uh, FOP, en dat is in de wet vastgelegd... zal de deskundige die de slachtoffers bijstaat ook moeten uh, vergoeden. Dus ja. in die zin is het voor de slachtoffers kosteloos. Bent u trouwens advocaat? Nee, ik ben uh, letselschade-expert. Of beter gezegd, register-expert-personenschade. Nou ja, precies. Inmiddels letselschade-expert. Dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Ja, niet alleen 18 mensen die dus nu een advocaat in de arm hebben genomen... zijn getroffen door Salmonella in de zalm. Ook bedrijven hebben last van die besmetting. En Mark Robin Visser zoekt uit vanochtend hoeveel last. Ja, en ik ben uh, bij vishandel... Oh nee, uh, vis-expert, Neerbos, <lacht> hè? Je bent ook een expert, <lacht> toch? Ja, ik ben wel een klein beetje expert, ja. <lacht> wij staan hier uh, lekker op een natte vloer met werktafels vol met vis. En we vertelden het vanmorgen al even. Heel belangrijk, sinds die Salmonella-affaire 14 dagen geleden begon... komen er ineens officiële documenten bij iedere partij. Vertel nog eens. Uh, ja, wij krijgen dus uh, sinds het verhaal is gaan spelen van onze leverancier... Uh, des gevraagd een, een verklaring af uh, ja. dat er geen salmonella in de desbetreffende vis zit. Ja, en dat is dus we hebben er hier eentje, een analyserapport, en dat dan op uh, Salmonella afwezig. En ook de Campylobacter en uh, andere enge beestjes uh, worden allemaal getest. Daar wordt allemaal op gecontroleerd. Dus uh, ja, die partijen die komen vanuit Noorwegen. Ze kweekzallen vanuit Noorwegen. Ja. En daar zit gewoon een analyserapport bij. En een briefje. En daar staat bij geachte relatie. Hierbij maken we kenbaar dat deze partij uh, in orde is. Hè, met, dat hij aan allerlei kwaliteitszorgen voldoet. En uh, de resultaten zijn in overleg te overzien. Nou, die zitten er dan meteen bij. Maar dan vraag ik me af. Hoe ging dat dan voor twee weken geleden? Uh, ik denk dat niet iedere partij uh, zomaar gecontroleerd wordt. proefgewijs werden er natuurlijk wel partijen uh, gecontroleerd. Ja, um, maar het was niet usance dat er bij iedere partij zo'n analyse kwam? Nee, het zou misschien wel een beter, uh, beter uh, iets zijn. En ik denk ook dat, uh, dat een, een eindproduct misschien beter gecontroleerd zou kunnen worden. Ja, dus waarschijnlijk werd de steeksproefsgewijs gecontroleerd. En is er dus bij Foppen iets doorheen gegaan wat op die schalen terechtgekomen is enzovoort? Uh, in ieder geval bij de uitgang is er geen controle op geweest. Anders had het nooit in de winkels mogen liggen. Had dat nou hier bij u ook kunnen gebeuren? Uh, als ik eerlijk ben denk ik dat het overal kan gebeuren. Niet alleen bij mij, maar ik denk overal. Als het niet allemaal gecontroleerd wordt. Ja. is er dus altijd de kans aanwezig dat het er doorheen gaat. Ja. ja. ja. Nou, heeft u dat verhaal net van die uh, letselschade-expert gehoord? Hè? Uh, dat is toch wel even slikken. Het komt niet uh, zo heel vaak voor dat er een, een voedselproducent wordt aangepakt. Is in Nederland niet echt gebruikelijk. Maar ik, ik weet ook niet of het. Uh, of de producent zelf aangepakt wordt. Of dat er beter moet gekeken worden naar, naar de manier waarop het gecontroleerd wordt. Ja. Want ik eh, denk dat het op deze manier bij meerdere producenten dus fout zou kunnen gaan. Ja. Ja. Niet alleen bij de firma Foppen. Ja. Als het niet allemaal gecontroleerd wordt. Nou de firma Foppen heeft het op dit moment uh, moeilijk. Kunnen wij ons voorstellen. Met jullie gaat het uh, goed. De crisis is ook uh, snel in de kiem gesmoord. Zullen we maar zeggen. Wij mogen nog niet helemaal klagen. Nee, nee precies. Uh, we gaan straks naar de overkant van de rivier. Ik zei het vanmorgen al even, daar is een restaurant waar ze het iets moeilijker hebben. Daar heeft u vast ook al wat van gehoord. Daar heb ik wel wat van gehoord, ja. Maar die waren dus, wat ik begreep, heb alleen maar toegespitst alleen op zalm. Ja. daar kwam ineens hele helemaal niemand hele meer. Handel. Nee, dan komt er even niemand meer. Dat levert u ook aan dat restaurant of niet? Uh, nee, nee, nee, dat leveren wij niet. Dan nee. halen de vis weer ergens anders vandaan. Uh, wat ik begreep halen ze het zelf, uh, importeren ze het zelf. Oh. Maar... Nou, dan gaan we dan straks, uh, straks horen. Antoine van Meurs, bedankt en succes met, uh, met de vis. Hè. Dankjewel. Wordt de vis nog goed betaald? Taal, trouwens, uh, redelijk. Ook redelijk. <laughs> nou, u ziet er nog gezond en blakend uit, dus volgens mij gaat het wel goed. Dankjewel, Marco bij Vissen gaat zo'n stukje zalm eten. We volgen hem vanochtend. Later vanochtend begint de grote corruptiezaak in Nederland... tegen oud-gedeputeerde Hoijmaier. Straks belichten we de zaak alvast even voor u. Eerste verkeersinformatie, Wijnand-Zwaan. Hoe is het met die 22 kilometer? Ja, op de A15 naar Europoort nou, dat gaat het een stuk beter. Staan er staat wel zo'n 10 kilometer tot aan spijkenissen. Maar goed, de, het probleemgeval, zeg maar, er was een auto met pech... dat is inmiddels van de weg af, dus dat gaat beter. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij een brug veroorzaakt vertraging natuurlijk. En de A28 Zwolle-Utrecht bij de afrit Maarn staat een vrachtwagen stil die blokkeert de rechterrijstrook. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rense en Marcel Oosten. De FBI heeft in New York een man aangehouden die een bomaanslag wilde plegen. Nou ja, hij pleegde hem ook, maar die bom ging niet af vlak voor het gebouw van de Federal Reserve Bank. And we've just learned that federal authorities have now arrested a man they say was plotting to attack the Federal Reserve building in Lower Manhattan An undercover FBI operation led to the arrest of this man, a 21-year-old man from Bangladesh. We may have ties to Al -Qaeda. Het zou gaan, u hoort het om een 21-jarige man uit Bangladesh... ...die banden zou hebben met Al-Qaeda. Amerika-correspondent Jacqueline Ekman. Jacqueline, wat was deze man van plan? Ja, die, het gaat om een student, quasi nazi weet hij. Hij had uh, met dus een bom van zo'n 450 kilo. Die had hij in een personenbusje geplaatst, die bom, in, in, in vuilnisbakken, verspreid... Dit personenbusje heeft hij in de buurt van de centrale bank van New York geparkeerd. Hij wilde de bank opblazen, dat was echt de bedoeling. Maar het ging hier om een nepbom. Een nepbom die hij samen met een undercover agent in elkaar had gezet. Het was duidelijk een valstrik opgezet door de FBI en de politie van New York. En toen de jongen de bom op afstand met zijn mobiele telefoontje op de proffie wilde brengen, gebeurde er niets. En navis werd snel gearresteerd. De FBI, Jacqueline, had hem dus goed in het vizier. Hoe zijn ze hem op het spoor gekomen? Ja, ze hadden hem al langer in het oog. In januari was hij het land binnengekomen met een studentenvisum. Hij heeft een aantal maanden op de universiteit in Missouri gestudeerd. Maar begon eigenlijk al heel snel mensen te werven... om een terroristische cel op te zetten. Om uiteindelijk een aanslag te plegen in de Verenigde Staten... Een van deze mensen die zich aanmelden was een FBI-agent, een undercover uh, FBI-agent. Hij ontmoette Navis een aantal keer, onder andere in Central Park, uh, om te praten over uh, zijn plannen. En uh, al deze gesprekken zijn opgenomen. Die agent ging heel ver, die hielp uiteindelijk Navis zelfs om een bom in elkaar te zetten. En om een videoboodschap op te nemen, uh, om te verzenden na de aanslag. Het is een, een omstreden methode inmiddels uh, hier in de Verenigde Staten. Ik steeds meer kritiek. Uh, zonder hulp van die andere agenten zouden uh, deze verdachten, want uh, het is niet de eerste keer dat het op deze manier gebeurt, nooit zo'n aanslag kunnen plegen, is de kritiek. Je maakt er op deze manier terroristen van. Maar ja, aan de andere kant de voorstander zeggen dat het allemaal noodzakelijk is om onmogelijk terroristen te traceren en dit soort aanslagen te voorkomen. Ja, en bovendien, uh, je kunt hem op deze manier op heterdaad betrappen en daarna ook uh, een hogere straf proberen te krijgen voor, uh, voor zo'n terrorist, hoor. Ja, uiteindelijk. En dat is, dat is uiteindelijk ook het, het motief en de argumenten ook onder andere van de FBI dat dit niet mogelijk is. Dat je heel ver moet gaan om zelfs met advies om deze mensen te traceren. Want dat is niet uh, de eerste keer. Er zijn eigenlijk sinds uh, 9-11 al, al 15 aanslagen uh, uh, vereideld. In New York, op, op, op panden op Brooklyn Bridge, op uh, de New York Stock Exchange, het uh, City Corp gebouw. Dus um, um, het, is, het, het is nodig, zeggen voorstanders, om, uh, om ja, grote aanslagen te voorkomen. Ja, en die relatie met Al-Qaeda, wat is daarover bekend? Um, ja, de echte, ba echte banden zijn niet bekend. Hij had wel sympathie voor Al-Qaeda. Uh, de jongen keek veel naar videoboodschappen van uh, Al-Qaeda-theoristen. Die vorig jaar door een Amerikaanse drone-aanval werd gedood. Maar um, connecties uh, zijn tot nog toe niet bekend. Het lijkt alsof hij in zijn eentje uh, te, uh, heeft gehandeld tot nog toe. Um, uh, Navid is uh, na de mislukte aanslag meteen gearresteerd. Is ook al de eerste keer voor de rechter verschenen. En hij wordt aangeklaagd, uh, onder andere voor het gebruik van massa-vernietigingswapens. En kan een levenslang krijgen. Amerika-correspondent Jacqueline Ekman. Het is tien minuten voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De rechtszaak tegen oud-gedeputeerde Tom Hoijmaijers dan. Beloofde het al dat we het daarover zouden hebben. Die start vanochtend, de VVD wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen, eh, valsheid in geschriften en witwassen. Jarenlang kon hij ongestoord zijn gang gaan bij de provincie Noord-Holland, zonder dat iemand er iets van merkte. En dat is opmerkelijk, vindt Peter Werkman, directeur van BING, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Het is uh, opvallend omdat uh, de integriteitsschending... op het niveau van uh, provinciebestuur uh, plaatsvindt... Uh, en te maken heeft met allerlei ruimtelijke ordeningzaken. Uh, uh, dat, dat vind ik opvallend. En ik vind het daarnaast ook vanwege de veronderstelde omvang opvallend. Omdat? Nou ja, omdat uh, de, natuurlijk komt er corruptie en fraude in Nederland voor. Hè, maar als je kijkt naar uh, de schaal waarop... denk ik dat het internationaal gezien uh, meevalt... Uh, en uh, ja, ik denk dat als we teruggaan in onze eigen ervaringen... en ook wat we niet zelf doen, maar in de krant lezen... dat het toch uh, het redelijk uniek is... dat een uh, voormalig gedeputeerde uh, door het Openbaar Ministerie uh, wordt gedaagd. Heeft u in uw uh, loopbaan hier uh, bij uw onderzoek nog niet eerder meegemaakt? Dat hebben wij uh, niet eerder net meegemaakt. En uh, ook de omvang is, springt er wel uit. Hè? Dat moet natuurlijk allemaal nog blijken... Uh, of het Openbaar Ministerie dat uh, goed ziet. Maar uh, de, wat ik ervan gelezen heb, uh, is het uh, redelijk uniek. Aan de andere kant denk ik ook dat het uh, juist meer in de publiciteit komt nu. Omdat er gewoon veel meer aandacht uh, voor is. Er worden uh, veel meer uh, detectiesystemen ook ontwikkeld. Waardoor er ook meer naar boven komt, denk ik. Of moet het nog een tandje strenger? Ik denk dat als het gaat om de maatregelen in de structuur van de organisatie... dat dat uh, voldoende is. Er is al heel veel geregeld uh, wat uh, wel aandacht moet blijven houden en, en waar misschien een tandje bij moet, is uh, hoe houden we het levend? Hè? Hoe houden we het bewustzijn hoog? Want er komen steeds ook weer nieuwe mensen in organisaties uh, en de aandacht verslapt op het moment dat je een code vijf jaar in de la laat liggen. En dan dreigt het gevaar? En dan dreigt het gevaar dat, uh, dat mensen elkaar niet uh, goed aanspreken of niet meer de regels naleven die wel uh, ooit bedacht zijn. En dat zei Peter Werkman van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Laten we er even over door met verslaggever Edwin van den Berg. Die die zaak gaat volgen. Edwin, goeiemorgen. Um, Hoijmaiers wordt verdacht van het aannemen bijvoorbeeld van geld he, van, van de Fortis Bank. En betrokkenheid bij uh, fraude, bij bouwprojecten. Wat heeft hij er tot nu toe zelf over gezegd? Nou, hij heeft daar uh, niet zo heel veel over gezegd. Wil dat ook niet. Dat zal zijn advocaat hem ook adviseren. Hij heeft wel heel duidelijk gemaakt dat hij er niets mee te maken heeft. Hij heeft uh, het altijd ontkend. Hij zegt de vervolging, die uh, vandaag dus begint met een zogenaamde regiezitting... Uh, niet te begrijpen. Ik ben en blijf onschuldig, zegt hij. En hij vindt het onvoorstelbaar dat dit gebeurt. Nou, uh, uh, vandaag horen we onder meer van het OM uh, waar hij uh, van wordt verdacht... Uh, omkoping dus, het vervalsen van facturen en het witwassen van in totaal 491.835 euro, wat hij dus ongeoorloofd zou hebben ontvangen van die bedrijven. Mm, en hoe zit dat dan met de bedrijven die die streekpenningen hebben betaald aan Hoormaijers? Worden zij vervolgd? Nee, dat is nog niet duidelijk. Het uh, openbaar ministerie zegt uh, dat ze dat nog aan het onderzoeken is. Die zijn allemaal wel gehoord. Het gaat onder meer om een aantal vastgoedbedrijven uit Noord-Holland en om uh, negen bouwbedrijven, waaronder Ballas Nedam. die ook een bedrag aan uh, uh, Hoijmaijers zou hebben betaald. Uh, het OM zegt dat die bedrijven allemaal nog in beeld zijn. Ze zijn allemaal ook wel door de uh, recherche gehoord... maar daarover moet dus nog wel een besluit vallen... of zij ook voor de rechtbank komen. In ieder geval wordt de zaak vandaag gestart met Hoijmaijers, uh, zijn vrouw... want uh, via het bedrijf van zijn vrouw zou dat geld zijn ontvangen... Uh, door het sturen van valse facturen en een bevriend makelaarskantoor... die er ook mee te maken zou hebben. Nou, valt er iets uh, te zeggen over een straf die hij zou kunnen krijgen? Dat is uh, nog een beetje moeilijk om dat nu al te zeggen. Uh, uh, het hangt natuurlijk ook af van uh, uh, de rechtbank of zij uh, bewezen acht dat Hoijma is, uh, zoals het OM zegt, uh, bewust en stelselmatig hier... Um, uh, een, een gewoonte van maakte, d dat is mijn eigen uh, term, dat zegt het OM niet... maar of er een lijn in te ontdekken valt. Uh, de rechtbank in Den Bosch bijvoorbeeld heeft vorig jaar... wel een provincieambtenaar van de provincie Limburg veroordeeld... voor corruptie en omkoping. Uh, die straf kwam toen uit op 15 maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat om een veel kleinere zaak ging. De minister van Justitie opstelt en heeft trouwens wel in mei dit jaar nog gezegd... dat hij vindt dat de straffen... Uh, voor dit soort zaken, voor ambtenaren die zich schuldig maken aan omkoping echt moeten worden verhoogd tot maximaal zes jaar. Dat is nu nog niet zo. Want, zegt hij, het is op dit moment juist door die lage straf veel te lucratief om je als um, uh, overheidsdienaar, als ambtenaar uh, uh, schuldig te maken aan dit soort zaken. Omdat het simpelweg zegt op stelte te aantrekkelijk is. Maar goed, dat is een wetsvoorstel. Op dit moment uh, zijn de straffen, vindt hij in ieder geval nog te laag voor dit soort zaken. Maar goed, we gaan eerst eens kijken of, uh, of het uh, uh, OM uh, het bewezen krijgt waar ze nu uh, Hoijmaijers zijn vrouw en dat makelaarskantoor van Verdenk. En Van den Berg is bij de rechtbank in Haarlem. kwart na negen uur. Vlak voor het begin spreken we hem weer. Het is bijna half acht. We nog even naar China. Want de Chinese economie is in het derde kwartaal met 7,4 procent gegroeid. En daar moeten we slechts bijzetten. Uh, het lijkt fantastisch. 7,4 procent. Ik denk dat we het in Nederland graag zouden willen. Maar in China ligt dat wat anders. Het is de traagste groei in ruim drie jaar tijd. En een stuk lager ook dan de streefcijfers van de Chinese overheid. Daarom naar correspondent Marieke de Vries in Peking. Marieke, vertel eens, hoe, hoe, hoe komt dat? Waar zit hem die vertraging in? Ja, dit zijn dus duidelijk de effecten van de wereldwijde crisis. Hè? Want de Chinese economie is voor een groot deel afhankelijk van de export. Dus hoeveel de rest van de wereld van hen koopt. En als er niet veel gekocht wordt, dalen dus de cijfers. Van nog 8 groei in het eerste kwartaal van dit jaar... naar nu 7,4 in het derde kwartaal. Dat is lager dan het streefcijfer van de overheid van 7,5 wat ze voor het einde van het jaar willen bereiken. Nou, waar vooral op gehoopt werd, is dat die economie, die grote economie van China... niet te hard achteruit zou gaan, een harde landing zou maken zoals dat heet. En het lijkt erop dat dat ook niet het geval is... Want er zijn ook al tekenen van herstel. Onder meer door de maatregelen die de Chinese overheid al heeft getroffen. Zo is de rente al twee keer verlaagd dit jaar, zodat er meer geld geleend kon worden. En door overheidsinvesteringen in grote infrastructurele projecten als wegen en metrolijnen bijvoorbeeld. En dus, Marike, heeft dat voldoende effect? Want premier Wen zei gisteren in de toespraak dat de economie, de economie van China aan het stabiliseren is. Ja, en dat kun je dan weer zien als je naar bepaalde onderdelen van de economie kijkt. Zo bleek dit weekend al dat de export toch weer aantrekt met 9,9 procent. Dus de rest van de wereld begint alweer meer te kopen van China. En daarnaast hebben de Chinezen zelf 14,2 procent meer gekocht in de winkels. Dus de binnenlandse markt groeit ook weer. En de industriële productie is gestegen... Met een meer dan verwachte 9,2 procent in september. Dus de fabrieken beginnen weer meer te maken. En ook is er geen sprake van massa-werkeloosheid. Dat is heel belangrijk voor de Chinese overheid om sociale onrust te voorkomen. Nou, economen zeggen dus dat met deze factoren de bodem waarschijnlijk bereikt is. En dat de economie zal stabiliseren. Correspondent Marieke de Vries in Peking.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 Nu, in beeld en geluid, horen, zien en lachen, een eigen tentoonstelling. Mooi! Die tentoonstelling van Anderlie van Duin is verlinkt tot 3 maart. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. Op weg naar wendbaarheid. Een boek van Jot vol inspiratie en praktische tips. Hoe worden andere organisaties wendbaar en hoe pakt u het aan? Bestel het boek nu gratis via Jot.nl. Radio 1 Energietarieven gaan omlaag en schadeclaims na besmetting salmonella zalm. Half acht, goedemorgen. Ik ben Jan van der Putten. De energierekening gaat volgend jaar omlaag. Een gemiddeld huishouden zou bij Eneco zo'n 80 euro per jaar besparen op energie. Ook nuon wordt goedkoper. De prijzen van elektriciteit en van gas dalen, zegt het bedrijf. Op dit moment uh, is er veel aanbod van uh, van stroom in de markt en door de economische crisis is er weinig vraag, met name vanuit de industrie. Bij gas gaat het om een daling van de inkoopprijs voor gas over de afgelopen maanden. Daardoor betalen wij minder voor het gas dat we van onze consumenten inkopen... en dat voordeel geven we door. En volgens het AD dalen volgend jaar bij essent ook de tarieven. overigens gaat de belasting op energie volgend jaar waarschijnlijk wel omhoog... en het is nog niet duidelijk wat het effect daarvan is op de aangekondigde meevallen. Verfproducent Axo Nobel heeft in het derde kwartaal een mega verlies geleden van 2,4 miljard euro. Het grootste verfbedrijf ter wereld schrijft eenmalig ruim 2,5 miljard euro af op de gewone verfactiviteiten, omdat een lagere groei wordt verwacht. Vooral in Europa en de VS loopt de vraag naar decoratieve verven terug. In het derde kwartaal vorig jaar boekte het bedrijf nog een netto winst van 149 miljoen. Mensen die vorige maand ziek zijn geworden door het eten van besmette zalm... eisen een schadevergoeding van vishandelaar Foppen. Tot nu toe hebben zich zo'n twintig mensen gemeld bij letselschade-expert Drost. Ze belanden allemaal in het ziekenhuis na het eten van zalm die was besmet met salmonella. Drost over de eis van zijn cliënten.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 In Noorwegen beginnen vandaag de onderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en de rebellenbeweging FARC die moeten leiden tot een vredesakkoord. De Noor Jan Egeland, die jarenlang VN-gezant was voor Colombia, zegt dat de gesprekken van cruciaal belang zijn. "The stakes here, uh, hundreds of thousands of people have been displaced, thousands have been killed. This is a very cruel conflict where both the FARC, uh, the government army" En paramilitaire a hebben veel bloed op hun handen. En of het Nederlandse farc Tanja Nijmeijer een rol speelt bij de onderhandelingen in Oslo is onduidelijk. Er waren berichten dat ze naar Noorwegen zou komen. Andere bronnen zeggen dat ze deel uitmaakt van de FARC-delegatie in Havana. Steeds meer sponsors trekken hun handen af van Lance Armstrong. Door het dopingschandaal stoppen bedrijven de samenwerking. En na kledingsponsor Nike verbreekt ook fietsfabrikant Trek en de Amerikaanse brouwer van Budweiser Bier het contract met de wielrenner. Een sportschool waarvoor Armstrong reclame maakte zegt zo snel mogelijk alle advertenties aan te passen.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 De man van 21 uit Bangladesh kwam begin dit jaar naar de VS. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en vooral over de westelijke helft van het land trekken een paar buien. Er waait een matige zuidwind en het is zacht met 13 graden in het noorden tot momenteel al 17 graden in Zuid-Limburg. De bewolking blijft vanochtend overheersen en de buien houden een voorkeur voor het westen. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en komt de zon steeds vaker tevoorschijn, vooral in het oosten van het land. De temperatuur komt uit tussen 16 graden op Texel en 21 graden in het oosten van Brabant en in Limburg. Vanavond neemt de bewolking weer toe en in de tweede helft van de avond en aan het begin van de nacht kan er wat regen vallen, opnieuw vooral in de westelijke helft van het land. Later in de nacht wordt het vanuit het zuiden overal weer droog. Het wordt verder een zeer zachte nacht met minima rond 14 graden. Morgen is er in het uiterste noordwesten nog kansen per spatje regen. In de rest van het land is het droog met in het oosten en zuidoosten de meeste zon. Gemiddeld worden 20 graden. In Limburg kan zelfs 23 graden gehaald worden. ADB ah nee, verkeersinformatie De meeste vertraging zien we op de wegen bij Rotterdam en Amsterdam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Barneveld en Eembrugge staat 10 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Verderop op die A1 loopt het vast tussen Muiderberg en Knoopend Watergraafsmeer over 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A10 Oost richting Amersfoort-Utrecht. Er staat tussen de Afrit Volendam en Watergraafsmeer 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Bij Rotterdam is het extra druk op de A4. Vlaardingen richting Hoogvliet. Dat komt door eerdere problemen op de A15 naar de Europoort. De weg is vrij, maar tot aan Spijkenisse staat nog wel 13 kilometer. En de A28, zwollen richting Utrecht. Tussen Nijkerk en de afrit Maarn 10 kilometer. Daar strandde een vrachtwagen, maar de weg is weer vrij. U kunt kiezen voor een motorzaag van Stiel... omdat Stiel de pionier is in motorzagen. Of gewoon omdat kwaliteit zo lekker werkt.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 Minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Ook de meest geliefde huisdieren gaan een keer dood. En dan rest de vraag wat je ermee moet. Zelf begraven mag eigenlijk niet. En zomaar bij de dierenarts achterlaten, dat ja, doe je ook liever niet. Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft er samen met de stichting Proefdiervrij iets op gevonden. Huisdieren kunnen ter beschikking van de wetenschap worden gesteld. Een proef in de regio Utrecht is inmiddels goed verlopen. Wij praten erover met uh, Marja Zuidgeest, directeur van de stichting Proefdiervrij. Mevrouw Zuidgeest, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel dieren heeft de universiteit uh, aangeboden gekregen inmiddels? Uh, dat zijn er inmiddels uh, uh, ruim 300. En waar worden ze voor gebruikt? Uh, ze worden vooral in uh, snijpractica gebruikt. Want uh, uh, studenten diergeneeskunde, ja, die moeten natuurlijk leren hoe een hoe een dier in elkaar zit. Mm -hmm. Ja, en dat werd vroeger werd dat op uh, proefdieren op gedaan. Die werden daar speciaal voor uh, gefokt en, en doodgemaakt. Maar op deze manier kan je ja, je huisdier nog uh, ja een mooie bijdrage la laten leveren. Ja, en, en hoeveel heeft Utrechter zo nodig per dag? Nou, per dag is moeilijk te zeggen, maar per jaar gaat het alleen om uh, die snijpraktica, om ongeveer 500 dieren. Okay. Dus dat uh, nou, kan nog wat beter. Bent u aardig in de buurt? Maar... Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, ja. En mevrouw Zuidgeest, dat ter beschikking stellen. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, als, uh, uh, in de regio uh, Utrecht zijn op dit moment zijn, uh, 22 dierenartsen die zijn aangesloten. Uh, als je daar met, uh, met je hond of je kat of je fret of je rat komt... en die, ja, die moet helaas geuitenaseerd uh, worden... Uh, dan kan die dierenarts ervoor zorgen dat, hij, uh, dat het dier vervoerd wordt naar de uh, uh, Universiteit Utrecht. Oh, maar kan u dat niet altijd dan? Ook al heb je niet een donaukodiciel, uh, don don of een codiciel eigenlijk. Ja, maar dan moet je het vervoer zelf regelen. En uh, ja, het moet natuurlijk ook wel binnen bepaalde termijnen... Want zo'n uh, ja, zo lichaam moet vrij snel uh, moet het op de universiteit zijn. Ja, je kan niet oh. met je uh, dode kaviaatje uit de kooi naar de universiteit lopen. Dan is het te laat. Ja, dat, uh, ja, ja dan, uh, dan is misschien het bederf al ingetreden. Of, uh, er zijn toch wel strenge regels uh, voor. Want dat is niet wetenschappelijk meer interessant dan voor studenten? Uh, nou ja, studenten willen natuurlijk heel graag naar, of die, die moeten naar een, een, een lichaam kijken wat nog tamelijk intact uh, is. Mm -hmm. ja. Is de bedoeling dat het landelijk wordt ingevoerd? Ja, dat, uh, uh, dat zijn we nu aan het, uh, aan het opzetten, want er zijn natuurlijk meer universiteiten in, uh, uh, in Nederland. Ja, maar ook Als... heel veel meer huisdieren. Krijgt u er dan niet veel te veel? Uh, nou, voorlopig denken we niet dat we tegen dat probleem aanlopen. Maar uh, uh, bedoel, als dat zo is, ja, dan, dan moeten we natuurlijk kijken hoe we daarmee omgaan. Maar voorlopig zien we nog uh, duidelijke mogelijkheden uh, om rond universiteiten uh, ja, toch ook zo'n uh, zo circuit te gaan opzetten. Marja uitgeest, directeur van de Stichting Behoefdiervrij. Dank u wel. Graag gedaan. Het is tijd voor de sport. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Tom, uh, ja, sport, het zijn vooral randzaken hè, die het ja. nieuws beheersen. De dopingzaak rond uh, Lance Armstrong. Sponsors uh, haken inmiddels af. Ja. Uh, hij is uh, weg als uh, nou ja, grote man bij zijn eigen stichting. Dan gaan we eventjes inzoomen op wat, hoe het nu verder moet. Uh, de wielerploeg Sky lijkt op te treden tegen doping. Want renners moeten beloven en ook ja. tekenen uh, dat ze geen doping gebruiken. Heeft dat zin, denk je? Nou, ze doen daar zelf over als een grote stap, want ze moeten het plechtig beloven... ...nooit doping gebruikt te hebben, nooit te zullen gebruiken. En uh, tekenen ze niet, worden ze ontslagen. En worden ze gepakt, worden ze ook ontslagen. Nou, dit is een hele oude reflex die al bij heel veel ploegen in het verleden... ...en met name ook bij sponsoren, uh, we laten nooit na dit uitgebreid te vertellen. Hè. Als bij ons iemand gepakt wordt, dan ligt hij ook meteen op straat. Dus dit is op zich een afspraak die altijd uh, gemaakt wordt. Zij laten hem schriftelijk doen, alsof dit een hele stap is. Het is wel bijzonder, want teams... Kan Team uh, Sky staat ook wel een beetje in de belangstelling. Vorige week ging daar die dokter Leinders weg. Dokter Leinders is een man die ook lang bij de Rabobloek gezeten heeft. En die eigenlijk ook altijd in verband wordt gebracht met dopinggebruik, deze dokter Leinders. En die ging een dag voor het verschijnen van dat rapport. werd de samenwerking daarmee opgezegd. En uh, ja, de Team Sky rijdt ook, laten we het zeggen, opmerkelijk hard de laatste jaren. En een aantal mensen die vroeger niet zo goed konden klimmen. zijn ontzettend goed gaan klimmen. Dus zij liggen ook wel een beetje onder het vergrootglas. Het is een reflex. Maar wat mij betreft een echt een reflex. Want de afgelopen week hebben we wel weer aangetoond dat uh, iedereen ontkent... totdat hij echt niet meer anders kan, zeg maar. Ja, en dan de Nederlandse ploegen. Van Kansola en Rabo voelen dan toch niet voor overleg aan een ronde tafel? Weet je? Is dat te verklaren, vind je? Nou ja, iedereen kijkt een beetje. En uh, sommigen vinden, als je nu mee gaat overleggen... geef je eigenlijk ook toe dat het voor jou een probleem is. En een aantal willen nog doen alsof dit een probleem is... wat zich toch echt tot hier en daar beperkt en niet wijdverbreid uh, geworden is. Dus er zijn allerlei van dit soort reflexen. Maar nogmaals, wat mij het meest Opvalt, dat zie je eigenlijk overal ook met die bedrijven die afhaken. Die haken af op een moment dat het echt niet meer anders kan. Iedereen wacht toch tot het water de kamer binnenkomt, zeg maar, om dan echt iets te doen. En dat zal voorlopig nog wel even doorgaan, dit soort reflexmatig gedrag, zeg maar. Er is bijna niemand die vooruit er echt iets mee uh, wil tot nu toe. Um, um, reflexmatig gedrag zien we misschien ook wel bij Hein Verbrugge. Een ook kokop in De Telegraaf, die hebben in een interview met hem gehad. Er is ja. geen bewijs tegen Armstrong. Hoe komt het ja. dat hij zo volhardt Kijk. Nou ja, het is onder zijn verantwoording in die tijd ook is er veel gebeurd. Veel van die controles. En hij zegt geen een van die controles heeft aangetoond dat. Dus er is geen spoor van bewijs, noemt hij het zelf. Nou geen spoor lijkt me wat sterk. Als er 26 mensen onder Ede iets verklaard hebben, mm -hmm. dan is geen spoor van bewijs wel erg opmerkelijk. Hij houdt zich vast aan die dopingcontroles, zegt dat die waterdicht waren. Weer legt ook een beschuldiging die en nog even geuit was ooit door uh, mevrouw Le Mans, Dat hij geld zou hebben aangenomen van Nike om zelfs een positieve controle te verdonkermanen. Maar goed. Daar is, laten we even helder zijn, geen enkele aanwijzing en bewijs voor. Dus dat weer legt hij wat mij betreft volledig terecht op dit moment. Maar dat hij in zo'n reflex schiet van er is geen enkel spoor van bewijs, dat vind ik uiterst uiterst merkwaardig. En dat kan niet anders zijn om toch zijn handelen in die tijd eh, boven elke twijfel te willen verheffen. En zeggen, jongens, we hebben het goed gedaan, we hebben goed gecontroleerd, er is niks gevonden. En dit zijn maar beweringen van mensen. Ja, zo kan je ernaar kijken. Het is wel een beetje merkwaardig. Dankjewel Tom. Voor de belangrijke dagen voor Europa. Vanmiddag beginnen de gesprekken op de Eurotop over de plannen van Van Rompuy. En de Europees president wil alles in de eurozone veranderen. We spreken we zo over na de verkeersinformatie. Bij de AWB, bij Zwaan. Bij Amsterdam en bij Rotterdam zitten tegen door een aantal ongelukken in deze spits. Op de A1 vanuit Apeldoorn loopt het nu vast tussen Barneveld en 1 De rijstroken zijn daar wel weer vrij. En verderop loopt het compleet vast voor knopend Watergraafsmeer. Dat komt door een ongeluk op de A10 Oost richting Amersfoort-Utrecht bij knopend Watergraafsmeer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, Marcel zei het al: het moet allemaal anders in Europa. Dat vindt althans de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy. Op de Europese top, die vandaag en morgen in Brussel wordt gehouden, presenteert Van Rompuy zijn ingrijpende plan voor de eurozone. Volgens EU-correspondent Tijn Sade behelst het plan het volgende: Toezicht op banken. Nog meer economische en politieke samenwerking. Maar vooral betere en strenge afspraken over begrotingsdiscipline. We gaan erover praten met Adriaan Schout, hoofd Europa studies van Instituut Klingendaan Meneer Schout, goedemorgen. Goedemorgen. Maakt van Rompuy kans? Ja, hij maakt wel degelijk kans, ja. ja er is een Want het groot gaat probleem wel ver u... natuurlijk, hè? Ja, en daar zit hem ook het gevaar. Het gaat waarschijnlijk uh, te snel en te ver. Waarom? Wat vindt u vooral te ver gaan? Nou, voor een aantal lidstaten, waaronder uh, voor Nederland... staan er echt hele grote uh, belangen op het spel... Uh, als je kijkt naar de bankenunie, dan gaat het nu... Uh, ja, daar moet echt een, een oplossing komen. De banken zijn veel te zwak. Maar de eerste vraag is dan, hoe snel moet het opgelost worden... en in welke volgorde? Uh, wat nu op de agenda staat, dat, uh, ja, dat houdt dus ook een, een fonds in... om banken op te vangen. Dat houdt een fonds in om uh, spaargaranties te garanderen. Ja, en als is het niet duidelijk wie dat uh, gaat betalen. Ja, dan zullen een aantal landen waaronder Nederland... Daar toch echt hele grote problemen uh, mee hebben. Uh, dan bij de financiële unie die... Uh, genoemd wordt. Daar is een uh, nieuw element in uh, gekomen en dat is een uh, apart euro-budget. Uh, dat houdt dus in dat er buiten het EU-budget om, wat al bijzonder gevoelig ligt, onder andere in Nederland, een extra budget gaat komen, wat ook nog eens een keer beheerd gaat worden door ja, waarschijnlijk een soort uh, Europese minister van Financiën. Uh, en daar zullen Europese belastingen tegenover staan. Ja, dat is toch wel een hele belangrijke stap richting federalisering. Dus ja, ook dat ligt heel erg gevoelig. Uh, dan wil uh, van Rompuy komen met extra uh, contracten met lidstaten. Uh, ja, daar zal Nederland ook niet heel erg blij mee zijn, maar andere landen ook niet. Plus, het roept allemaal vragen op. Ja, een contract, met wie wordt dat dan afgesloten? Is dat dan tussen lidstaat en de commissie? Daar zouden we nog begrip voor hebben. Of wordt dat tussen um, uh, een lidstaat dat in de problemen is en, uh, en Van Rompuy? Ja, dan gaat het over de grote landen die het meeste macht hebben. Dus Er zijn heel veel problemen en heel veel gaat hier over geld en heel veel gaat over politieke symboliek. Ja, en geld en politieke symboliek ja, dat leidt gewoon ongetwijfeld tot allerlei problemen. Ja, En dus vertraging waarschijnlijk, meneer Schout. We gaan eventjes naar Den Haag, naar Joost Vullings. Want Joost, we op meneer Schout zeggen een eurobudget speciaal voor eurolanden met uh, een Europese minister, waarschijnlijk federalisering. Het woord is alweer gevallen: soevereiniteit overdragen aan Brussel. Um, wat denk jij? Hoe valt dat bij bijvoorbeeld nu de partijen die aan het onderhandelen zijn? Nou ja, daar, daar wisselend wil de VVD, is natuurlijk terughoudend. Het kabinet is ook terughoudend. Uh, de partij van de Oud is iets meer Europees gezind dan de VVD, maar het is niet meer de Partij van de Arbeid... van zeg 10-20 jaar geleden... die heel erg voor het Europese ideaal gingen. De VVD heeft de, de PVV, zeggen, maar, in de flank zitten. Nou, dat houdt de VVD, uh, maakt de VVD geen euro-enthousiaste partij. En bij de Partij van de Arbeid zit de SP in de flank. Dat is ook een euro partij. Dus ook de Partij van de Arbeid is wel pro-Europees... maar het zijn beide geen partijen die staan te juichen... om hele verregaande plannen in Europa. En volgen we daarin uh, Joost, Duitsland niet? Want van Merkel is bekend dat ze wel wat macht wil overdragen aan Europa. Dat ze dat, ook niet graag doet, maar dat ze dat als iets onvermijdelijk ziet. Ja, ik bedoel, uiteindelijk is het dan wel vaak zo dat op zo'n top... Uh, we voor voldoende feiten worden geplaatst en Nederland wel akkoord gaat. Maar ja, Nederland wil dat niet. Er is ook een verschil tussen Duitsland en Nederland. Kijk, in Duitsland... Als we, als we het hebben over een politieke unie of al die maatregelen om meer greep te krijgen, dus vanuit Brussel, dan zien de Duitsers dat van ja, maar wij, wij zijn de hoofdsponsor van de crisis en op die manier houden we tenminste een greep op wat er met ons geld gebeurt. Dat we een beetje greep houden op die landen in het zuiden van Europa, wat die met ons geld aan het doen zijn. Maar wij in Nederland denken heel vaak: maar wacht eens even, die regels kunnen ook van toepassing komen op ons en dat is onze soevereiniteit. En daardoor krijg je een heel ander debat in Nederland. Terug naar Adriaan Schout, hoofd Europa-studies van uh, Instituut Klingendaal. Uh, Joost, dank je voor nu. Uh, meneer Schout, wordt het, uh, zoals Joost ook al aangeeft, een strijd uiteindelijk op die top en de toppen die nog gaan volgen? Want we gaan onmiddels, geloof ik, richting top nummer 30 hè, uh, uh, sinds het ontstaan van deze crisis. Wordt het een strijd tussen Noord en Zuid? Uh... Ja, dat is het natuurlijk de hele tijd al. Uh, en dat is niks nieuws. Wat uh, voor Nederland nu belangrijk is is uh, ja de positie van Duitsland. En ergens, ergens wordt het daarmee een strijd tussen Nederland en Duitsland. Hè. U hoorde het net ook al gezegd, Ze worden, uh, Duitsland zal zich waarschijnlijk uh, soepeler op gaan stellen dan dat Nederland wil. Uh -huh. uh, en als uh, Duitsland bijvoorbeeld in gaat stemmen, bijvoorbeeld omdat Duitsland een deal gaat uh, uh, maken met Spanje over het, uh, uh, het, een, een, het inzetten van de noodfonds voor Spanje, Um, ja, dan heeft Nederland de controle niet meer over Duitsland. En uh, voor je het weet, dan zitten we op de trein richting uh, verdiepte integratie. Dus um, voor Nederland is dit een niet meer gewoon een spel tussen, uh, van Noord versus Zuid... maar dit is uh, vooral een, positie, een, een spel over de positie van Nederland... en hoe Nederland daar zelf nog het, het meest invloed in kan hebben. En breder Europees? Zou, zou, ziet u daar wel die strijd? Nou, u zegt dat dat is natuurlijk al lang gaande, maar zou dat voor problemen kunnen zorgen op de top zelf? Uh, ja natuurlijk, uh, de zuidelijke landen, dat hebben we ook al gezien bij Hollande, ja, die willen toch uh, uh, veel sneller gaan met deze ontwikkelingen en die willen ook dat uh, de, de kosten daarvan eerder afgewendeld worden, bijvoorbeeld op de ECB of op de uh, Europese Unie begroting, mhm. uh, dat is gaande. Uh, maar daarnaast zien we ook toch ook een echte nieuwe ontwikkeling. En dat is dat de landen buiten de eurozone... die willen, hè, zoals Zweden, uh, Denemarken, het, het Verenigd Koninkrijk... die willen dat die eurozone nou eindelijk eens een keer de problemen oplost. En dat zet Nederland extra onder druk. Want bijvoorbeeld Engeland zegt... ja, Nederland, ga maar instemmen met een extra EU-begroting. Ja, en Nederland doet het niet bijvoorbeeld omdat Nederland zegt... van ja, als we dat meer Europees regelen... dan is die stimulans bij de eigen landen wat weg... om zelf die problemen op te lossen. Wat, wat vindt u van dat argument? Ja, daar zit wel wat in, want als je kijkt naar de hele aanloop van de euro... de lidstaten, de zuidelijke lidstaten die mee hebben gedaan met de eurozone... maar dat eigenlijk misschien niet hadden moeten doen... die hebben altijd grote problemen gehad met hun economieën... en met hun budgetten aan te passen. Ja, en nu wordt er dus gesproken over allerlei budgetten... die uh, ingericht moeten worden om landen te helpen zich aan te passen. Maar het grote probleem is dat je ze daarmee misschien wel gaat subsidiëren... om juist niet aan te passen. Dus daar zit een heel erg groot probleem. Goed. Meneer Schouts, bedankt. We gaan nog even terug naar Den Haag, naar Joost Vullings. Want Joost, uh, ja, inmiddels zit Rutte met de PvdA aan tafel. Hoe anders zal de Europese koers van dat eventuele kabinet zijn, denk jij? Want de PvdA heeft toch een heel ander verhaal in de campagne verteld dan de VVD deed? Ja, maar het verhaal van Diederik Samson was vooral... dan ging het vaak om een lening aan Griekenland, een, een derde lening... En daarvan zei uh, uh, nou Rutte dat dat wil ik niet. En uh, uh, Dirk Samson zei nou eigenlijk ook hetzelfde: dat wil ik niet. Maar hij, denk, hij zei daarna vervolgens: van ja, maar als zo'n aanvraag komt, dan denk ik gewoon dat we dat gewoon toch moeten geven met z'n allen. Of mm -hmm. we het nou leuk vinden of niet. Want ja, zo'n lening onthouden betekent waarschijnlijk dat de Griekenland uit de euro gaat. En dan kunnen we de gevolgen niet overzien. Dus Dirk Samson is misschien wat wat pragmatischer. Dus de koers van het komende kabinet zou iets pro-Europese worden. En iets pragmatischer is mijn verwachting. Goed. Joost Vullings vanuit Den Haag, dank je wel. En uh, ook natuurlijk dank voor Adriaan Schout, hoofd Europa-studies van het instituut Klingendaal. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Komen speciale rechters voor mensenhandelzaken, schrijft Trouw op de voorpagina. Het idee is dat iedere rechtbank zo'n rechter krijgt, zodat overal meer kennis over mensenhandel wordt opgebouwd. Nu ontbreekt die kennis nog vaak, waardoor mensenhandelaren... maar zelden de straf krijgen die zij verdienen. Sinds 2009 zijn de straffen voor mensenhandel verhoogd... maar die hoge straffen worden vrijwel nooit opgelegd. Ja, Heenverbrugge, Verbrugge hoorde het net al, heeft voor het eerst iets gezegd... op de beschuldiging dat Nike hem als voorzitter van de Wereldwielerunie, UCI, heeft omgekocht. In AD Sportwereld ontkent hij die omkoping... en ook zegt hij niet uitgebreid op de zaak in te gaan omdat dat dom zou zijn. Beschuldiging van omkoping komt van de vrouw van oud-tourwinnaar Greg LeMond die het weer gehoord had van een mechanicien uit de ploeg van Armstrong. En Verbrugge reageert ook op het rapport dat aantoont dat Armstrong het brein was... achter het meest professionele en gestructureerde dopingnetwerk... in de geschiedenis van de sport. Tegen de Telegraaf zegt Verbrugge dat Armstrong nooit positief werd bevonden... en dat er geen spoor van bewijs is. Amerikaanse media berichten volop over die verijdelde aanslag... in New York, waar we het eerder vanochtend over hadden. Volgens BBC is er nooit echt een bedreiging geweest... omdat de FBI de verdachte, vanaf het moment dat hij in land kwam... al in de gaten hield. Hij he kwam hier in januari van dit jaar. Hij krijgt een studentenvisa... onder uh, de pretext van een student in een college in Missouri. En hij komt hier met de purpose of. Committing some sort of jihad here in the United States. Sky News meldt dat de verdachte van plan was de centrale bank in New York op te blazen. Die bank is zwaar beveiligd. In de kelder hebben veel overheden en banken, waaronder ook Nederland, goudreserves opgeslagen. De kansspelautoriteit maakt zich zorgen over de opkomst van illegale voetbalzuilen in horecazaken, staat in het Brabants dagblad. Een voetbalzuil is een gespecialiseerd, uh, gespeciaal geprepareerde computer. Die staat dan in verbinding met illegale, meestal Duitse goksites... die vanaf het open net niet te bereiken zijn. De voetbalzuilen worden een van de belangrijkste speerpunten... van de kansspelautoriteit komend jaar. En ook de KNVB is bezorgd over de opkomst van illegale gokmethoden. De voetbalbond denkt dat de belangen rondom het betaald voetbal... door de zuilen verder toenemen. En hierdoor kan het voetbal een nog interessanter doelwit worden... voor illegale activiteiten, zoals matchficting. Fixing, sorry. De kans is klein dat de wietpas op 1 januari landelijk wordt ingevoerd, meldt het AD. Volgens bronnen in Den Haag is er een compromis in de maak, waarbij klanten van coffeeshops zich niet meer verplicht hoeven te registreren. En klanten kunnen dan weer kopen in alle shops in Nederland. Buitenlanders worden dan nog wel geweerd. Minister opstelder van Justitie komt eind deze maand met een officiële evaluatie. En meerdere kranten schrijven over een vara documentaire die vanavond wordt uitgezonden. Daarin stelt de maker dat KLM-Stewards de eerste HIV-verspreiders waren in Nederland. En volgens de Telegraaf is de KLM nu woest om dat beeld. Luchtvaartmaatschappij vindt dat de documentaire suggestief is. En ja, zo dadelijk na het journaal meer over de top, de Europese top in Brussel... en de trojka Het het oordeel over Griekenland. Blijf luisteren. De Bijbel, het heilige boek van de Joden en de Christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. Auteur Guus Kuijer schreef daarom De Bijbel voor Ongelovigen. Ik verlang naar een goed gesprek, dacht God.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 Dit is Radio 1.